Oudere Boeing 737-toestellen moeten zo snel mogelijk worden onderzocht op scheurtjes. Dat heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FEE gezegd. Een 737 van Southwest Airlines had vrijdag een bijna ongeluk. Op 10 kilometer hoogte scheurde een stuk uit de romp. Het vliegtuig maakte een noodlanding, één bemanningslid raakte gewond. Daarna bleek dat vijf andere toestellen ook scheurtjes vertoonden. De titelverdediger van de Champions League is zo goed als uitgeschakeld voor de halve finale... Internationale verloor gisteravond thuis met 5-2 van Schalke 04. In de andere kwartfinale wedstrijd won Real Madrid in eigen huis van Tottenham Hotspur met 4-0. Volgende week woensdag zijn de returns. Dan het weer in het noorden, eerst nog wat lichte regen. Vanmiddag overal droog en geregeld zon. Middagtemperatuur tussen 14 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Show.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 Been driving too fast I want me You want when you saw me I like how you look, baby, call me Ha, <laughs>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 Let's go. Mm -hmm. Don't want you for the weekend. Don't want you for... And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 Jalem! Een mooi meisjeskool, dromen van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkastel. Hilversen drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonken die. Van Pallia's of Jeruzalem, Hilfers en Drie bestond nog meer, maar ieder zijn eigen stem. This combination's heavenly But don't forget that you promised me